De dodental in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië... is gestegen tot boven de 24.000. Alleen al in Turkije zijn nu meer dan 20.000 doden geteld. In Syrië zijn het er ruim 3.500. Er zijn ook tienduizenden gewonden. Meer dan vijf dagen na de ramp zoeken reddingswerkers nog steeds naar overlevenden, Maar dat is een race tegen de klok. Omdat mensen vaak niet langer dan drie dagen zonder water kunnen... en het aantal vermisten nog steeds hoog is... loopt het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog ver, verder op.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 Een arts van het Radboud UMC zegt tegen de krant dat het voor nabestaanden duidelijker is en dat ze minder belast worden op een moeilijk moment. Na de drugsvondst gisteren in een vrachtwagen met hulpgoederen. die op weg was van Den Haag naar Turkije. zijn in vijf andere vrachtwagens uit hetzelfde konvooi geen drugs gevonden. De politie heeft de wagens onderzocht en vrijgegeven. De drugs die werden gevonden zijn vernietigd.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 En het weer bewolkt in het westen van het land ook wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen eerst grijs, later wat zon, het blijft droog en ook dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat Ville voorknopend neer. 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Zandvoort. Het tweede gedeelte, we kijken straks naar de geschiedenis. En een plaatje uit de geschiedenis, er maar. Toen ZFM echt officieel ging.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 dit in de jaren 90, werd een tijdje stil en de kamer is weer terug. En nu hebben ze weer een nieuw album uit. Met dit is uit 1990. Ja, de geschiedenis van CFM. Ik weet niet of het het allereerste plaatje was. Met de lokale radio CFM, maar. Het zou zomaar kunnen. Lightning sheets Emily Smiles van de CD Pure hier bij Tubak leeft. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1992, twee jaar na oprichting van CFM en F-16 op weg naar vliegbasis Twente, stort neer op de Hengeloze Wijk. Hasser S. Het F-16 gevechtsvliegtuig schierde rakelings over de woondaken. kwam neer op een aantal schuurtjes, sloeg over de kop. en explodeerde vele malen. Alsof er zojuist is gebombardeerd. Die indruk maakte vanochtend het plafsoen in de wijk Hassler S in Hengelo-Noord. Ja, de piloot was vertrokken. en merkte dat hij een motorstoring had. en ik dacht bij zichzelf: wat de fuck, snel terug. Dus hij keerde om. en hij dacht: ik moet lijn 11 hebben. en als ik een beetje geluk heb, dan ben ik snel bij die. En toen viel hij weer uit. en dat ging over bewoond gebied. en een ooggetuigenverslag. Uh, ik liep met de hond op de Hasslerbaan en ik hoorde een paar explosies in de lucht. En ik keek naar boven en ik zag het vliegtuig naar beneden starten. Ik geloofde het eerst niet, maar ja... Het kwam toch neer en toen dacht ik het eerste moment... het is bij ons op het huis terechtgekomen. Er was allemaal rook en vuur. En hoe dichter ik bij het huis kwam, ik dacht... oh, het huis staat er gelukkig nog. Mijn en man is er nog. Iedereen was er nog. Er zijn geen slachtoffers gevallen bij deze crash. Ongelooflijk, hè? Ja, bizar gewoon. Echt Als je ook die beelden ziet, is je het echt, echt oorlogsgebied... is, het, is dat Oekraïne? Nee. Dat was gewoon Hasselers. S. En, uh, en uiteindelijk uh, is dat eerder ook nog een keer gebeurd... vlak na de oorlog. En dat moest toen stilgehouden worden... Dat is een doofpot geraakt. Goed, ah. dat was 1992. Ja, en in 2004? Toen werd er een virtuele gemeenschap opgericht. voor tieners en jongvolwassenen. Het Habbo Hotel. Zeg dat jou nog iets? Ja, mijn zoon was er vroeger mee bezig. Nee. nee en het, nee. Het, was dus echt, het werd dus het werd echt opgericht in 2000 en het groeide uit tot negen online gemeenschappen gebruiken ze meer dan 150 landen. En echt uh, op het hoogtepunt, dat was augustus 2012, waren er meer dan 273 miljoen avatars geregistreerd. Zo. Dus dat is, uh, want je had toen de tijd, dat je toch ook nog uh, sec Second Life of zo? Of nee? Dat, dat, uh, uh, ja, ja, klinkt bekend. Ja, second ja, life? Second ja dat, volgens mij is dat uh, uh, een dating site. Maar ja. zoiets waar dat je ook zo'n virtual iets had. met uh, Second life is dat. Ja, oh, <laughs> of vandaar. Ja. Maar, uh, maar uh, ja, dit, dit was eigenlijk een soort voorloper volgens mij, voor mijn gevoel, voor dat. Ja. En ze waren er echt heel erg mee bezig. Er waren twee Finse Twintigers die ermee begonnen. En het uh, werd toen nog door Radar aangegaan besteed. Omdat er, dat je blijkbaar ook kon stelen in de Habbo Hotels. Ah nee, Vertuil. meubeltjes Schandalen. weghalen. Ja. God. ja. 2021. Ja, het was de 250ste aflevering van Dit Was Het Nieuws. Van de Harms Edens, die heeft het bedacht. samen met Rulel Heertje en uh, Thomas uh, Akda. die keken naar het uh, uh, BBC-programma. Uh, I've got News for You. En dat is natuurlijk gewoon een persblaasje op alle nieuwsberichten. en dan met foto's. en dan moeten ze daar allerlei reacties op geven. en dat is soms zo echt uit de mouw van geschud. dat je denkt, jeetje, wat, wat spontaan. Dus dat is wel weer, weer grappig. En uh, het was, zat vroeg eerst bij De Tros. En later ging de RTL 4 en uiteindelijk in 2007 kwam het weer terug bij Afro-Tros. En het bestaat okay. sinds 1996. Echt Zo, al een lange dat tijd. Dat is al een hele tijd. Echt al een hele lange tijd. Ja, Goed. ik heb een heel oud bericht in 1858. Want toen is in Lourdes voor de eerste maal de maagd Maria aan Bernadette Soubirou verschenen. En uh, uiteindelijk is het nog echt het is, uh, een grote uh, brede oort geworden. Dus de mensen gaan de ziek gaan heen en... Uh, het schijnt heel bijzonder te zijn. Ik heb ergens zo van. Ja, ik heb niet specifiek iemand voor wie ik moet bidden. Maar ik kan natuurlijk altijd voor de wereldvrede bidden. Ja. Maar uh, het zijn echt georganiseerde reizen. Echt door allerlei haar, katholieke kerken. Als zo. je op die vrouw klikt. die het voor die uh, de eerste verschijning ziet. dan zie ik daar toch pret-oogjes. en een beetje een ondeugend gezicht. Dat denk ik van. Uh -huh, wat ja, is het van het verhaal? Waar? Nee, nee. Zo'n foto maak je ook als je, als je net Michael Jackson hebt gezien. of dat je in de sauna hebt gezeten met George Clooney. Ja. Weet je dat soort dingen. Zingen. Daar ja. heb ik gisteren dus een podcast over gehoord. Heel ja, leuk. Goed, ik vond het hele verhaal over deze Benedet dat Sobiros. So Sobirou? So so dat dacht ik wel bij mezelf, oké. Okay. Kan ja. ook een leuk uh, broodje aap vooral nou, Ze was 14 jaar en uh, ze kon de meisjes dus niet bijhouden toen zij uh, hout moest prokkelen. Yeah. En toen ze dus haar kousen uittrok om de gave een van de riviertje over te steken. Hoor ze aan de overkant daar een geruis was van de wind. Maar, maar niks was... bewoog. En toen zag ze dus de verschijning... van een wit geklede dame met een rozenkrans. Ja. ja. En, en na de hand bij een, nog een verschijning... zei ze van ik ben een onbevlekte ontvangenis. Maar ze zegt... de era immaculada conceptio. Stop. Mooi, hè? Maar ik vind het wel mooi. Maar ze is dus meerdere malen aan haar verschenen. Ja, zeker. Dus, aan uh... haar. Ja, precies. Ja. Ja, en toen was ook een arm gezin. En die vader kon ook geen geld verdienen. En toen dacht ik zelf... Oké, okay. nee, het is, uh, het is me duidelijk. Maar goed, Margaret Thatcher in 1975 wordt gekozen tot eerste vrouwelijke leider van de Britse Conservatieve Partij. Ze was in, uh, in strijd met deze Heath-Edward, of Edward Heath. En uh, die wilde ook de leider worden van de, deze conservatieve. Converset. Concept partij, Maar die verloor het van haar. Deze Margaret Thatcher heeft er nog heel hard aan getrokken... om uiteindelijk nog wat, wat sterker en daadkrachtiger over te komen. Haar stemgebruik werd ook veranderd. En uiteindelijk werd ze de premier van Engeland in 1979. Dat was ze tot eind 1990. Want toen had ze toch wel een heel ander plan. Toen wilde ze namelijk alweer een uh, poltax invoeren. En dat was dan een soort hoofdbelasting. En dan had je klasse 1 en klasse 2. En als je meer geld verdient, dan moest je meer belasting betalen. Nou, daar waren zoveel mensen niet mee eens... Dus toen viel uh, de, de Iron Lady van de troon af en nog even wat one-liners van Margaret Thatcher. Is the U-turn. I have only one thing to say. U-turn if you want to. <laughs> the ladies not for turning. Yes, yeah. ja. Geweldig. We gaan niet veranderen van plan. We houden bij het oude plan en zat we meer van die mooie one-liners. Dit ook. Where there is doubt, may we bring faith. En waar er is is, may we bring hope. Yes, en zo ging ze nog een tijdje door met de allerlei dingen. Ah, dat is dingen. prachtig, engels. Ja. En er, er is ook een heel leuk filmpje, ik zou hem zo direct even opzoeken. Ja. En die is dan met Karne Boswart van uh, het, het Hubbel Pup Café. Dat ze, die, uh, dat ze het allemaal nadoen met de queen. Ja, oh ja. ja. En dan zie je ook, dus die Margaret Thatcher wordt dan gedaan door die, die, die schaap, heet ze volgens mij... Uh, uh, die doet ook je hakreclame. Oké, oh, okay. oh, die manier. En die ja. doet dat zo geweldig. Dus oh, ik zal hem even op. Je kan het er ook makkelijk uit doen als je een beetje bekakt praat en een blonde pruik opzet. Dan ben je ja. al half bewegen ja, natuurlijk. Goed. Verder heeft ze met Ronald Reagan heel veel overleg gevoerd en zij heeft de, de hele commerciële wereld, de bankwezen... wel een beetje een andere kant op geduwd... waardoor we nu een beetje in de ellende zitten. We hebben een beetje allerlei producten bedacht... Die, ja, kan je het verkopen dan verkoop je het. Ja. Ja, een het beetje in de ellende zitten. Hallo? Ja, een beetje. We zitten zwaar in de shit. Ja, en dan financieel ja. heb ik het alleen over, zeg maar. Maar goed, ja. Margaret Thatcher. En later is hij overgenomen door John Major. Goed, het okay. is zover de geschiedenis. Ja. Straks de verjaardag. Wat hebben we hier? Mea Ray. Heerlijk. Dames die zo zingen. Rierun. I'm not trying to make this hard. I'm just trying to play my part. And bless my soul. If I can make it through this may sound. I can make this hard. A shotgun, they die for the rerun. Baby, it's a rerun. Through this mess alone Ray En rerun, het heeft een EP'tje uit, Mea Ray. Ja, dus dat is dus we haar eerste EP'tje zijn. Niet onverdienstelijk vind ik dit, en rerun. En uh, goed, we kijken even naar de verjaardag. Wie is de jaar? Dus yes, zeker, er zijn weer een paar hele oudjes. Ja, ik is dus zo oud is hij wel niet. Nou, hij leeft natuurlijk niet meer. Thomas Edison zelf vandaag jaren jaar, dat is wees al overleden in 1931. Hij is twee keer te getrouwd geweest. Hij nou, was toen 29, toen is hij getrouwd met iemand van 16. En uiteindelijk was hij zelf 40... toen is hij weer getrouwd met iemand van 20. vind Maar goed, hij heeft verschillende kinderen. En uiteindelijk, een van de mooie verhalen van uh, Thomas Edison... is natuurlijk dat hij in uh, uh, strijd was met uh, uh, Nikolai uh, Tesla. Die was voor de wisselstroom. En Thomas Edison was voor de gelijkstroom. En toen hebben ze tegelijkertijd hebben ze ook een elektrische stoel geïntroduceerd. En uh, ja... Thomas Edison zei over wisselstroom dat het te gevaarlijk was dat je er een dood zou kunnen gaan. Dus die heeft uiteindelijk ergens een uh, elektrische uh, stroomstoel uh, geplaatst met wisselstroom van zijn collega. En zei dus van ja, wisselstroom moet je niet hebben, dat is te gevaarlijk. Maar daar maken ze mensen mee dood. Dus over en weer verzonnen ze elke keer weer allerlei dingetjes om elkaar zwart te maken. Om uiteindelijk toch hun eigen gelijk te krijgen. En het werd uiteindelijk gelijkstroom natuurlijk. Dat hebben we nu ah, allemaal uit de stopcontacten. Hun eigen gelijk te krijgen. Maar goed, Mooi gezegd uh, Annelie. Ja. Vandaag is ook uh, geboortedag van uh, Ria Valk. Oh ja. Uh, ze wordt vandaag 82. En het leuke is, zij is dus in 58 door Tom Manders ontdekt in uh, toen een, on, uh, een talentenjacht. Ja, klopt. Uh, ze, ze leerde gitaarspeler van de buurjongen. Ja. Nou, waar begon het allemaal mee? Met dit. Natuurlijk. Hou je echt nog van mij, Billy? 1960, hè? Ja. Leuk videoclipje op de boerderij genomen. Met koeien erbij en Oh, het ziet er zo schattig uit. En... Een van de teksten die, ze nu, uh, die je nu hoort, dat je denkt van, oh, dat is zo waar dit. Een klap op mijn kontje kost je een rondje. Kijken mag wel, maar niet aan mijn kont zitten. Ja. Zo, kijk eens. Maar je en... hebt ook een hele jonge. Ik heb hier even een foto van een hele jonge Rita. Ja. Ah, ik had het niet herkend. Heeft hij echt? Uh... Dus nee, zeker niet. En Ria Falk wordt vandaag... Uh, uh, 82. 82, ja. Maar liefst. Ja. Aardig. aardig aan de leeftijd, zeker. Zeker waar. Brandy uh, X is vandaag jarig. En Brandy K. Is natuurlijk uh, van deze plaat. The Boy Is Mine. Ze wordt vandaag 44. En het eerste optreden als in 1999 hier in Nederland... En toen was de kaartverkoop zo slecht, toen had hij net een paar hietjes gehad, dat het uiteindelijk het optreden verplaatst naar Vredeburg. Zo hij zou in Ahoy optreden, een hele grote zaal, naar een wat kleinere zaaltje. En dat lukte toen wel, en uiteindelijk is het later nog weer in Nederland geweest. In 2006 veroorzaakte zij een auto-ongeluk. En ze reed met haar landrover bovenop een andere auto, en toen ontstond er een ketting. Botsing. En een van die auto's schoot op de andere weghelft. En daar kwam een andere auto aanrijden. En die uh, persoon die daarin zat, die was zwaar gewond. En overleed uiteindelijk aan de gevolgen van deze verwondingen. En toen werd zij schuldig bevonden aan doodslag. En uiteindelijk uh, is daar nog weer verder verdere over geweest. Er werd ook gegeven, heeft ze drugs gebruikt. Drunk, drank, ook niet waar. En uiteindelijk is het later weer teruggedraaid. Ze heeft wel veel schadevergoeding betaald aan het slachtoffer. Ze voelt zich ontzettend schuldig. En uiteindelijk uh, nou ja, is dat toch nog altijd wel een rugzakje wat je meenemen natuurlijk. Hoe Ik heet tank. ze ook alweer? Brandy. Brandy. Brandy oh, okay. X. En ze heeft uh, volgens mij twee jaar geleden nog geniet gehad met dit. Be I could be wrong, but I feel like something could be going on. Grandy X dus. could be wrong. Fijne muziek. Uh, het is vandaag ook de geboorte van Gary Coffin. En uh, dan denk je van wie is die man? Maar hij, uh, hij leeft niet meer hoor inmiddels. Maar hij uh, is 2014 al overleden. Hij heeft uh, Amerikaanse songteksten geschreven. O Oorspronkelijk werkte hij samen met zijn vrouw Carol King. Die is ook heel bekend. Yep. En uh, zij heeft dus ook uh, dat liedje geschreven van Take Good Care of My Baby. En locomotion uh, en dat soort dingen. Maar het leuke is ook, hij heeft ook met, uh, samen met Barry Goldberg... en Michael Masser, heeft hij uh, nummer één hits geschreven. Theme from Mahogany, van Do You Know Where You Going To. Oh, ja. Van Dinah Ross, hij is ja, heel bekend zeker. mee geworden. En uh, hij zit ook op de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dus daar heeft hij gewoon echt uh, heel veel... Uh, Leef je nog? Uh, ja. ja, nee, wat? nee. nee. nee. Sorry, okay. was, uh, hij heeft ook uh, Tonight I Celebrate My Love, heeft hij dus ook geschreven. Allemaal klassiekers. Ja. Die... En goed, vandaag zou je jaren zijn geweest. Baby, baby, baby. Yes, baby, baby, baby. Yeah. Overleden in 1971, Gene Vincent bij een Amerikaanse gitarist. Hij zat in een marine, maar wat gebeurde daar? Oh, hij kreeg een ongeluk, door een motorongeluk, wel in zijn vrije tijd natuurlijk. En uiteindelijk kon hij dus niet meer in de marine, en toen dacht hij zelf: Weet je wat, dan word ik gewoon popartiest. En dat is ook gelukt. Hij had onder een hit wat je net hoorde, maar ook met dit. We'll be She's my baby. En Gene Vincent zat in, het auto, in de auto samen met uh, Eddie Cochrane. En met nog een andere persoon. En Eddie Cochrane kwam daarbij om het leven. En Gene Vincent raakte daar nog, nog meer van gewond. Geraakt, of nog meer gewond. En herstelde daar weer van. En uiteindelijk is hij later nog wel weer uh, verongelukt. Uh, uh, is hij overleden aan een, aan een ziekte, volgens mij, in 1971. Nou goed. Ja, ik heb nog een, uh, iemand die heel jong is. Hij is geboren in 2002 in Horen, bij jou in de buurt. En dat is Valentijn Antoon Remmert Verkerk. Hij is bekend als Antoon. Ik weet niet of je al wat zegt van je kinderen. Want hij is heel bekend geworden door TikTok. En hij heeft dus ook een nummer dat heet Hyperventilatie en een nummer Vluchtbrood. Oh, mijn god. Ja, maar ja ik vind het toch wel ongelooflijk hoe iemand dan op zo'n jonge leeftijd al zo bekend kan worden. He? Ja. Op, op de vluchtstrook naar jou. Zal ik blijven ja. slapen of hou ik naar jou? Ja, huis maar staan? zijn hoogste positie is twee. Maar daar heeft hij 24 weken heeft hij is, uh, in de Nederlandse top 40 gestaan. 24 weken, hè? dat is heel lang. Dat is heel veel. Ja. En, ja. Uh, ja. Ja, en dan, ik, met dit, dit soort genre muziek. Er zit zo en soort, Hallo, dat ja. is ook een nummer van er hem. Er zit een soort toontje in die muziek van dit ja, soort artiesten. Ja, ik hou er niet van. Oh, maar, het is zo oh, zo de jeugd vindt het allemaal erg leuk. Slachtoffertoning noem ik het altijd, waar die zangers ja. allemaal hebben. De en het Cormie-syndroom ja. hebben ze last van. Ja, zo van oh, ja, ik heb het allemaal zo zwaar, zo oh. moeilijk. Vandaag wordt hij 82. Je kent hem van, uh, van dit. Ja. Zerum Mendes. Dit is eigenlijk een heel ontzettend commerciële plaat. Maar dit maakte hij echt in de jaren zestig. Oh, heerlijk! Is die van hem? Maskinader. Dat maakte hij in 1961. En later maakte hij dus Never Gonna Let You Go, maar ook dit soort dansplaten maakte hij. Voodoo in de jaren 80. In uh, 2010, Bom Tempo maakte hij toen. Dat is het 37e album wat hij maakte toen. Toen was hij dus euh, euh, 72. Hij maakt nog steeds wel muziek, maar geen nieuwe muziek meer. Ja, hij, ja maar, maar het Maskenade, dat Maskenada, ja. dat is eigenlijk ook niet oorspronkelijk van hem. Hè? Nee. Dat is echt een nummer, dat is al veel ouder. Dat okay. werd al, ik herinner me ook nog zo goed dat wij vroeger in Hotel Keur, wat niet meer uh, hotel is inmiddels, nee. maar daar uh, de, de, de, hebben we het over de jaren 80, 85. En toen was dat ook een hit, Maskenada. Maar het is wel leuk om die, als er Jolanda komt. Maar, maar Maskenada komt uit de jaren 60, hè? Ja, ja, maar toen. Da, da, daar komt hij uit, de jaren, jaren, jaren 60. Ja, ja, dus. dus maar best de datum van verschijnen van die single nog een keer, yeah. dat is dus in 2006, was hij samen met de Black Eyed Peas. Ja, oké, okay, maar dat is een, een cover. Ik heb het ook nu oh, over okay. uh, uh, uh, uh, uh, Sherry Mendes. Kijk daar maar even op of het origineel van hem is. Maar volgens mij is het origineel van hem, want het komt uit uh, 1961 volgens mij die plaat Ah, oh, oké. Okay. Nou goed, tot uh, zover. Even de verjaardag, dames ja. en heren. Kijk even wat we nog meer voor u klaar staan. Jazeker. Of J, Hunger of the Pine Sleeplessly embracing Butterflies and needles line My seamed up In case, in case I need it In my stomach or my heart Dat ga je ook hier horen natuurlijk. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Kijken wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. Zandvoortse berichten. Uh, even die dingen. Ja, er zijn toch hier een, uh, uh, nog weer extra asielzoek, uh, uh, asielzoekers... Nodig. Ze hebben berekend. Er, er moeten er nog 65 bij komen. De toestroom van vluchtelingen is uh, verplicht. Dat dus ook uh, de verspreidingswet is aangenomen. En uh, ze hebben nu uitgerekend wat er allemaal nodig is hier in Noord-Holland, regio Kennemerland wordt verwacht dat er uh, op verschillende locaties. 2108 personen worden geplaatst. De Beverwijk onder andere voor bijvoorbeeld 160, Bloemendaal 90, halen maar Meer eh, 607 uitgeest 51. En in Zandvoort, dus 65 eh, extra vluchtelingen moeten worden geplaatst. En daar wordt naar gekeken. En ze moeten daar uiterlijk voor 1 april rugbaarheid aan geven waar dat gaat gebeuren. Zo niet dan wordt het uh, afgedwongen. Dus dat is nog een dingetje. Nou, in de Zandvoort hebben wij wel een... Uh, ik wil niet zeggen een lichtend voorbeeld. Maar het, het, uh, wij doen het hier niet slecht. Dat is zeker wel. Verder? Ja, toch? ja ik, uh, ik moet eerlijk vertellen. Ik, uh, vorige week ben ik dus uh, naar een... Uh, uh, gisteren ben ik naar een uh, uh, iets gaan dat heet... Uh, Cognitief bewegen. Ja. Het is eigenlijk voor ouderen. Ik denk, yep. nou ja, ik ben, ik ben nog niet heel oud. Maar ik had wel zo van. Uh, ik ga er gewoon eens kijken. Yeah. En het is dus in het jeugdhuis van de Protestantse gemeente. Dus uh, aan het kerkplein daarachter. En het leuke is, het is dus een, uh, uh, het is een soort trainingsmethode. En die beoogt dus het verbeteren van geheugen, inzicht en concentratie. Maar ook coördinatie en reactievermogen. En het is dus een middel om met behulp van leuke oefeningen. Ademhaling en zo om, om je gewoon beter te voelen in lichaam en geest. Nou, ik heb de leeftijd toen niet echt, maar ik heb toch besloten om mee te gaan doen. Ja. Yeah. En de uh, komende vrijdag is dan uh, gaat het ook echt beginnen. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan moet je eventjes naar info.servicepaspoort.nl schrijven. En uh, het is heel erg leuk. De oefeningen waren erg leuk. En okay. Uh, okay. Uh, je merkt inderdaad dat je in een patroon zit, dat je automatisch. Uh, altijd uh, uh, als je je hand uitsteekt, dat je hem gestrekt uitgeeft. Uh, yeah? Dus je hand gespreid in plaats van in de vuist. En als je dat dan steeds doet... en dan moet je de hand, moet je, uh, moet je vuist doen en dan andersom doen, weet je wel. En dan en, en, en je oh, merk okay. je gelijk dat je... Dat je de geest daardoor in de war raakt. Het is een goede samenwerking tussen de linker hersenhelft en ja, de rechter hersenhelft. Zeker. Het is, uh, dus bewegen is goed voor lichaam en geest. Zeker. Ik uh, ben zelf dyslectisch en ik heb ook dat soort oefeningen gedaan om die rechter en de, rechter en de linker hersenhelft te laten samenwerken. Telganger, weet je wel. Of uh, bijvoorbeeld uh, over je pols heen wrijven heel hard. En dan voel je dus uh, als je linkerarm. Met een harde borstel voel je het rechts prikkelen en andersom ook voel je het ja. prikkelen. Goed, nieuwe proefboringen op de zee zijn in voorbereidingen voor de Zandvoortse kust. Er zijn twee ontwerpbesluiten van het ministerie van Economische Zaken zijn neergelegd. En het is de bedoeling dat er toch weer wordt gekeken... wat daar in de, in, de, in de grond zit om te kijken. Ze hebben eerder ook boringen gedaan. Dat hebben ze dan ook echt duidelijk gezien. En eh, het is ook nu weer wel redelijk ver uit de kust. Maar het is toch wel redelijk dicht in de buurt van eh, het strandreservaat Noordvoort. Dus ja, wat, wat, wat is de uitslag daarvoor? Wat gaan ze daar doen? Over de vorige boringen hebben ze ook niet veel verteld. Dus we hopen dat het nu wel even wat transparanter is. want okay. Ja, het zal geen gevaar leveren. Dat, dat wordt gauw gezegd natuurlijk. En zeker de, de, of de ministerie van Economische Zaken... denken ook van, kom op, we hebben, we hebben brandstof nodig. We moeten ja. de boel weer op gang helpen. We hebben ja. geen gas. Dus uh, goed, houd in de gaten. Ja, in uh, Nieuw-Noord uh, gaat in het voorjaar... een groot buursfeest georganiseerd worden... door Stanford Insight. En er moet een feest worden voor en door wijkbewoners. En uh, het zou op 27 mei plaats moeten gaan vinden... En dan komen er allerlei activiteiten zoals workshops, een bingo en een kofferbakmarkt. Maar ook muziekoptredens voor jong en oud. En daarnaast een grote informatiemarkt waar vrijwilligers, organisaties en verenigingen zich kunnen presenteren. Dus nou ja, als je meer informatie wil hebben over uh, het buurtfeest, ga dan naar info.zandvoortinsight.nl. Dan kan je het vragen. Maar op standvoortinsight.nl zelf kun je waarschijnlijk hier meerdere mededelingen over vinden. Nou, hoop te doen over stikstofuitstoten in heel Nederland. Maar ook hier in Zandwoord moet natuurlijk hoop gebouwd worden. En het is nog niet echt helemaal duidelijk wie dan bouwvrijstelling krijgt. Dat dus je wel aan de gang kan. En wie niet... Uh, sommige mensen moeten ook nog een vergunningen aanvragen. Wat heeft dat voor invloed op de, de natuur? En Zandvoort uh, is gesitueerd rondom in de ja, natuur. Ja. De Natuur 2000. Dus daar moet erg naar gekeken worden. reddingspost Zuid moet bijvoorbeeld ge ge gebouwd worden. De panda, Passage, Interest Zandvoort. Allemaal dingen. En er zijn allemaal nog geen vergunningen voor afgegeven. Het zijn allemaal mooie plannen. Maar wat doet het met de stikstof? En het is nu ook nu ingegaan op 1 juli 2021. En er zijn allemaal plannen gemaakt. Maar ja, hoe gaat dat nu verder... Want ik bedoel, dat hele bouwen in Nederland... is er voor 6% verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot? 6% ja, dat was het maar geloof Nee, ja. ja. Niet eens heel veel. Boeren hebben daar ook een uh, hoop uh, mee te doen. Maar nou ja, het is allemaal nog wel spannend... hoe dat zich uh, verder gaat uh, ontwikkelen. Ja. Ja. Uh, volgende week zondagmiddag om 19 februari... presenteert Classic Concert het Tuschinski Trio... met een concert in de protestantse kerk. Het is een concertprogramma met... Uh, melodieën van oude en nieuwe filmcomponisten. Dus uh, je kan je dus... Uh, gewoon daar gaan melden aan de zaal. Het is voor 10 euro. En je kan eventueel ook wel uh, digitaal kan je, je aanmelden... via infoapenstaartclassicconcerts.nl Nou... Kijk, Leuk. dat is over de zand van zijn berichten. En nu even een Jolande uh, keuze. Ongelooflijk. Ja. Zeker. Nou, het originele ja. ligt bij Sergio Mendes. Daar zijn we nu wel achtergekomen. Het werd uh, gemaakt volgens mij in 1965 of uh, 64. Hij is vandaag 82 geworden. En we draaien het ook even een cuffertje. Maar maar, maar... maar dan moet ik hem wel is, zoeken. niet zomaar een cuffertje. Ik, in de ik zie hem gewoon het is, niet Je ziet hem niet meer. Je hebt hem al weggeklikt. Nee, toch? <laughs> daar heb je best wel kans van. Nee, nee. Deze, nee ik, ja, nee, deze en, is de, het. En die... Deze ja, ja tadaa. Sergio Mendes samen met uh, The Black Eyed Peace... ...die vaak van alle oude platen weer iets heel iets nieuws maken. En het is een goed voorbeeld daarvan. Bubbling up just like lava, like lava, heated like a sauna nah. Penetrating through your body, armor um, uh. Rhythmically, we massage, ya uh. With hip hop mixed up with some, with summer, so yes, yes, yo. You know we never stop, we never rest, yo. The so black abuse and keep it funky fresh, yo. Now we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Ik was zelf ook erg geschrokken en ik heb het nu nog steeds heel erg moeilijk. But tab rock rhymes, uh, one, two, three, four, seven more time. times, uh, heavy rotation played by every kind, uh, radio station blessing every mind, uh, we the boundaries like every day, we're hopping, bobby, bobby, being the one, the B. we got, we got, tab magnification, tab magnify like every day, uh, yes, yes, yeah, you know we never stop, we never rest, yeah, the bag of music keep the pokey fresh, and we won't stop until we get ya, till we get ya, say it. Yeah.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 Dat eindeloos blijven herhalen dit. Echt zo vrolijk. Blijf blijft stimuleren. En dan vooral dames erbij uh, zetten in zo'n videoclip met blote buiken. En doe ook die furky dan mee. Ja, die furky Ziet er altijd uit als een beetje een goedkope dame. En doe dat altijd goed tijdens optredens. Maschinare van Sergio Mendes, samen met Black Eyed Peas. Dit is natuurlijk alweer van een aantal jaar geleden. Met het originele is 1966. Het stond op het album van de Brazil 66. Een heel goed jaar voor goede muziek, zeg maar. Goed is uh, Toepakleefd en we hebben nog een aantal dingen hier liggen natuurlijk... die uh, ons toch bezighouden. Uh, we zitten natuurlijk ook Turkije te kijken naar Turkije. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen en dat het gewoon bizar is... dat soms weer mensen tevoorschijn komen. Maar ook hebben we te maken met Oekraïne natuurlijk. En de vraag is in de Telegraaf vandaag... Straaljagers leveren of niet? Dat is even de vraag. En, en de sommige mensen, nou, doe toch maar niet. En het is een beetje 50-50. Deen een zegt, uh, 45% zegt van, nou, doe maar straaljagers. En 52% zegt, uh, doe maar geen straaljagers. Nee, want voordat je weet, zitten we ook in een of andere oorlog. En dan kunnen we daar niet in terug. Uh, want Duitsland twijfelt ook al een beetje. En dat had ook te maken met die tanks. Die leverden natuurlijk tanks. En die tanks gingen dan... Vanuit Duitsland via ons werden dan daar afgeleverd. Maar uiteindelijk gaat het nu over de straaljagers. Begon het ook allemaal met de reddingsvesten, geloof ik. Of nee, het begon in ieder geval met hele simpele dingen. En uiteindelijk wordt het steeds groter. En vorig jaar wordt het erin gezogen. Maar het is allemaal zo twijfelachtig. Terwijl Rusland gewoon wel echt wel door wil hoor is het gewoon niet beter om gewoon met een paar straaljagers over het Rode Plein heen te gaan... daar even flinke bommen neer. God, dat je denkt, het is even duidelijk. Denk wij je nemen... dat ze daar aankomen? Voordat ze daar komen, zijn ze dan niet Dat denk ik wel gewoon. Ja, ik ben ervan da overtuigd. Dat gaan we gewoon redden. Ja. Denk je, het wij, maar. Denk, wij wachten nu elke keer af van... oh, wat gaat hij nu doen? Oh, dan gaan wij daarop reageren. Nee, wij nemen nu de leiding. Wij gaan nu gewoon het helemaal overnemen. En wij gaan eens even bepalen wat er wordt gebombeteerd. Niet van uh, verdediging, verdediging. Aanval gewoon. En flink ook. Eh, aantal landen, de, bedoel, de NAVO gaat nu echt groot uitpakken. Niet dat twijfelachtige. Huppakee, we zijn toch bang dat, dat Rusland de, de Europese landen gaat aanvallen? Nou, dan gaan we nu gewoon. Huppakee. Niet het twijfelachtige. Ik, bedoel... nee, ik denk wel dat het uh, wel een huis gaat worden... als wij daarmee gaan beginnen. Ja, natuurlijk. Dan brandt de hel los. Ik bedoel, natuurlijk getwijfelen ook. Ik zag vanochtend ook weer beelden van... dan zie je ze erg bij een of ander landgoed... en zie je zo'n zandpad, zijn, ze schieten op elkaar. Dan denk je, nou, als het op het zandpad blijf ik het niet erg, weet je nee. Maar dan blijft dat niet. Nee. Het trekt de steding. in, dat, uh, dat gespuis... Dus ik bedoel, het moet gewoon hard worden aangepakt. En ik denk gewoon dat we op het punt komen... dat we nu gewoon echt even duidelijk moeten blijken... Want dat we niet met ons laten zollen. En nu heeft nog steeds... Poetin, die bepaalt het allemaal. Oh, we gaan dat doen. Nou, dan moeten wij ook eens wat gaan doen. Nee, wij moeten een stap eerder reageren. Hartstikke idee. Ja, heb je, ik vind je die... wel een beetje dat je ja. beetje de boel aan het opstoken bent, hoor. Of ik ook... Nee ik, heb, nee, ik kan niet heen. Ik heb nog wat andere dingen te doen. Nee, dat <laughs> dacht ik al. Ja, ja, ja. Sorry. Nou ja, er ik heb wel plannen. Maar, hele andere berichten die ja. maken zodat we even ons hoofd weghalen uit het oorlogsgedruis. Ja, ik, Pas... ik, zat, ik zat niet te denken dat het allemaal wel leuk hoor. deze beslissing moeten nemen. Zo over die. Maar komen er eigenlijk nog coronatribunalen? Want dat lijkt me leuker. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat lijkt me gewoon leuker. Kunnen we daar niet over beginnen? Gewoon. Daar <laughs> hoor je niks meer over, I I he? I, Op het moment even niet. Nee, nee, nee ik wil. Uh, ze zeggen altijd, hè, uh, today's news is uh, tomorrow's... daar uh, uh, wordt de vis in verpakt. Ja, precies. Ja. Hè? En dat is, ja. Ook zo. dat is ook zo. Uh, er is een, uh, een vrouw in het zuidwesten van Duitsland... die heeft daar eens gezinswoning gedeeld met maar liefst 800 ratten. Huh? Ze waarschijnlijk leidt de vrouw aan verzamelwoede. Ja. En er zijn vorige week al 400 dieren uit het huis gehaald. En deze week haalt de dierenbescherming de overige 400 knaagdieren op. En de buren hadden, gestaagd, hadden geklaagd over stankoverlast. Dat, ja, ja. Een scherpe ammoniakgeur waarschijnlijk. Jezus. En de eigenaar dacht dus dat ze de situatie onder controle had. Ze zag helemaal niet dat het uit de hand liep. Dus, nou ja, waarschijnlijk... Ze, ze zag dat niet. Hey, slecht bij slecht zicht of zo? Slecht bij zicht, Ik ben ja, mijn bril kwijt. Ja, ja, ja. ja, dat ken ik. 800 ja. ratten. Ja, maar ja, ik zie hier nog een ander bericht. Dat is dan weer in Zwolle. Yeah. Het, het, het komt de grens over, dames en heren. Maar in de afgelopen weken hebben ze in, bij de dierennoodopvang, die heet dus Flappers. Yeah. Dat is vernaamd naar Flappie waarschijnlijk. Dat is zo'n 417 cavia's gered, uit, ook uit één woning. En uh, die fokten de dieren omdat ze het ook leuk vond. Ook weer een vrouw, hè? Dus okay. de, de voormalige kattenvrouwtjes, die hebben we nu cavia's. Ja, veel van de kavia's waren in slechte conditie. Ja. Yeah. Het de kleine ruimtes, ziektes. En dus ze zitten nu in quarantaine. In, uh, kavia's uh, en, en ze hebben al gezegd dat ze, er, ze komen grote pakken weidehooi en groenten als paprika en witlof en zo. Uh, of ze dat willen brengen. Want uh, ze kunnen het allemaal niet betalen natuurlijk. Want zoveel geld hebben ze niet. Het is, is niet lekker, hè? cavia. gewoon. Ja, ja, dat, ja zeker dat wel. wel dat, omdat, om dus, dus, dus het wordt wel gegeten in. in uh, ik ga door en zo, daar worden ze voor gefokt. Maar deze, de, de, die kleintjes die ze hier hebben... Ja, daar zit helemaal geen vlees aan, heb je helemaal niks aan. 417 <laughs> kavia's. Ja! Yeah. Hartstikke idee, nou nee, ja. Straks zit hier de morgen Zandvoort. Voor die tijd hebben we nog een paar leuke platen. Een van de laatste platen van The War on Drugs. Changes. I don't live here anymore. Het nieuwe cd, laatste cd, dat moet je zeggen eigenlijk. Hij is weer een tijd, uit. Ik kan zo echt urenlang doorkabbelen. Kurt Phil komt ook uit War on Drugs. En dacht bij zichzelf, nou, ik kan ook wel een solo platen maken. En dat is wel echt hetzelfde genre, gewoon joh, bijna geen verschil. Maar goed, het is alle twee sfeervol en dit was War on Drugs en Changes. Veranderingen. Nou, afgelopen weken hadden we dit ook allemaal in het nieuws. Ik was zelf ook erg geschrokken en ik heb het nu nog steeds heel erg moeilijk. Ja, de Oranje familie was natuurlijk op Aruba en Curaçao. En waren ze allemaal, daar waren ze allemaal natuurlijk. En ze heeft twee weken lang daar echt een leuke tijd gehad. En ze voelde zich daar ook veilig. Want criminelen komen daar natuurlijk niet. Die eilanden, die, die kunnen ook met de roeiboot niet naar de overkant komen. Dus ze voelen zich op een manier heel veilig. Ik snap niet waarom dat kan, want daar kan het ook fout gaan. Maar goed, dat is een heel ander dan Nederland. En uh, ik, toen, toen hoorde ik dat ik zelf van, oké. Okay, ik vind het wel heel mooi dat ze naartoe geven dat ze zich niet helemaal veilig voelden. Maar ik sta er altijd een beetje dubbel in. Ik denk van, uh, get a grip, weet je wel. Dat, dat, ik wil gewoon, als ik iemand daar zie, iemand van de oranje, wil ik een krachtig persoon hebben. En die wil ik eigenlijk niet iemand hebben die... Nou, ik weet niet. Ja, maar hallo, hoe jong is ze? Hoe was jij op die leeftijd? Nee, dat weet ik niet. Ik weet... Kom hem neer, een beetje in leven. Niet. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik zit daar niet op te wachten. Ik denk ik wil gewoon... Ja, ik vind dat, dat persoonlijk leed vind ik heel vervelend ook. Ja. Maar deel het dan met iemand naast je. Dat, dat, dat, je moet gewoon krachtig over. Je bent straks de koningin. Oh, fuck you all. Ik bepaal hier alles. Gewoon even. Gewoon Kom op. Niet eens slap. En toen dacht ik af... Weet je nou vroeger, tien jaar geleden... 2013, weet je dit nog? Zeg je schade, paardje voeltjes. Truppel, trappel, trippel, trappel. Het is een paard van ja, dat was echt toen hij zong zijn uh, Sinterklaasliedje. Toen dacht ik echt van ja, kijk. Toen was hij nog heel onschuldig. Heel schattig, En toen ja. stond ze heel anders in het leven. Nou, ik heb wel nee, nee, heb Wel medeleven. Wel medeleven. Nou, ik zou niet graag naar schoenen willen Nee, doen. zeker niet. En er maar... zitten wel mensen te zeuren over het geld. Dat is even teruggegeven, ja. Ja. En uh, ja, weet je. Het, het is van het, heel moet, zwaar. Het, het is zo'n dunne lijn van... Uh, een beetje van dit soort dingen moet je dat delen. Want wat is de meerwaarde dat je deelt? Dan zie je iets menselijks van haar. Maar eigenlijk wil ja, ik het zo ook niet de als hele mensen media. zien. Ja, vroeger, vroeger kwam het Koninklijk Huis helemaal niet zoveel in het nieuws ook echt sprekend en bewegend en alles. Nee. En het is de hele sociale Maar het is geen buurmeisje. Het is geen buurmeisje Nee, nee misschien moeten ze dat nee. toch afschermen dan meer. Ja, ik vind dat, bespreken dat het met vertrouwde personen en je straalt uit naar de pers. Wij hebben het hier om controle. Ik ben de koning, van En het is krachtiger, daadkrachtiger. Ja. En he, Willem-Alexander heeft gegeven dat ook die stap gemaakt. In het begin was het ook vrij Amerikaal dat je die deed. En later is hij toch wat krachtiger ja. naar voren gekomen. Nou, ze, dat... ja. ze is nu heel veel thuis. Ik denk dat zij gewoon heel veel trainingen moet krijgen: mediatraining en al ja. die dingen meer. Ja. En dat ze gewoon uh, van: Kom van op, kom op. Uh, jij bent er. En uh, jij bent de baas, weet je. Huh? Ja, precies. En die, maar dit gaat ze ongetwijfeld krijgen. Want Zeker. Maar dat er allemaal van die. Uh, uh, spin-dokters uh, spin en weet ik van wat allemaal. Ja. Alle beelden echt één voor één gaan bekijken en er niet zo in elkaar staan. En schouders uh, nou, maar... erachter. naar achteren. En, uh, ja, precies. Als ik, omhoog ik, ik... en niet steeds dat hoofd zo schuin. Ik, ik hoef mezelf niet te herkennen in de koning of de koningin. Nee. Dat nee. hoeft niet. Nee. Nee. Dat ontwapenen is heel mooi. In een romant of zoiets, maar niet als de koning en koningin. koningin. Nee. Kom op. <laughs> dat gaan we niet doen, zeg. Nou, goed. even een de leukste platen afgelopen tijd. Neffelle Ella. Nivelle Elle, ja, sommigen het uitspreken, 90 in a week. Goed te pas Color of me blue. Kleur er maar helemaal blauw in. Eigenlijk nog een stukje geschiedenis wat ik de afgelopen week eigenlijk voor het vergeet is natuurlijk dit. De meeting ging zo lang dat de Britse press in Downing Street outside begon te chanten... Jawel, 1990. Nelson Mandela wordt na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten van Robin Eiland, natuurlijk. Hij werd gevangen gezet in 1963. Hij was de ANC-leider natuurlijk. Hij was vroeger eigenlijk een advocaat. Hij kwam op voor zwarte mensen die door politiegeweld werden lastiggevallen en soms ook in de gevangenis terechtkwamen. En uiteindelijk sloot zich steeds meer aan bij het ANC. En de ANC was eerst wel geweldloos. Maar op een gegeven moment moet je toch een beetje een punt maken. Dus er kwamen bomaanslagen. En dat, daar was uiteindelijk hij ook verantwoordelijk voor. Dus uiteindelijk werd hij opgepakt in 1963. Moest uh, levenslange gevangenisstraf uitzitten. Hij, uh, hij wilde ook niet op een bepaalde manier behandeld worden. Hij wilde gewoon net behandeld worden als al die andere gevangenen. Uiteindelijk heeft hij zich uh, he helemaal omgeturnd. En uiteindelijk is hij door uh, uh, niemand minder als uh, uh, de klerk is hij vrijgelaten in 1990. En niet zoveel later werd hij natuurlijk de president van Zuid-Afrika. Wow. Echt een mooie man, Nelson Mandela. Uh, uiteindelijk is hij natuurlijk al lang alweer overleden. Maar goed, uh, hij heeft heel veel betekend voor Afrika. Goed, ja. wat heb ik nu nog? Wat heb ik nog? Ja? Ik heb nog uh, dat er, uh, we hadden het zo over de mensen die uit puin zijn gered. Maar in Thailand hebben ze ook weer een urenlange reddingsoperatie gehad... om een eenjarig meisje te redden uit een put van 15 meter. En hoe ze... lang had ze? 18 uur? Zo. Van Na 18 een... uur, ja. Het kind viel maandagavond plaatselijke tijd in de put op een kassavenboerderij in het noorden van Thailand. En de reddingswerkers hoorden het kind roepen vlak dat ze was gevallen. En de situatie werd bekeken. En er werd met een slang zuurstof in de put gepompt. Oké. Okay. En uiteindelijk is het kind bevrijd via een gat 30, meter naast, 30 centimeter naast de put werd dat gegraven. Het leek in het begin wel makkelijk, maar toen ze starten met het graven. stuitte ze al op harde stenen en zo. Maar dat is, ik vind het wel heel apart dat ze dan, gaan, dat ze dan daarnaast een sleuf gaan maken of zo. Kan er dan niet iemand gewoon met zo'n touw naar beneden. Ja, daar hebben we wij, wij, wij, wij, heb verstand van. Nee, maar daar kunnen wij geen zinnig woord over zeggen. Natuurlijk, maar het nee. is natuurlijk wel in Syrië wel verontrustend dat Assad zelfs ook wat op hulpverlening uh, spullen daar nog weer geld over probeert te verdienen. Of afroomt. Of, ja, is dat zo? En dat ook tegenwerkt. Dat je denkt van nou oh, allemaal erg. weer politieke stappen. Dat je denkt. Gast echt serieus, joh. Am I supposed to like the things we do?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 Het was natuurlijk 19 in een week. Ja, 19. Dat is het geworden. Ja. Daar hebben we het over natuurlijk, ja. Ja, het we maar over wie er dan in Vossum hadden had. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Goed, het einde van het radioprogramma. Kan u nog melden? Ja, nou ja, we gaan het weer stofzuigen. Maar het schijnt dus een man die, dus, die, die woont in Zwolle. En die drijft zijn buren helemaal tot wanhoop. Omdat hij iedere nacht zowat aan het stofzuigen is. En dat doet hij eigenlijk omdat hij in de nacht de stroom goedkoper is. Nou, de buren worden er helemaal gek van. En uh, het aantal klachten is niet op één hand te tellen. Ja. En die man die zegt van ja, ik word gediscrimineerd. De politie komt wel als de buren 112 bellen. Maar als ik over anderen klaag. Dan uh, wordt daar niets mee gedaan. En hij zegt al. Ik ben als vluchteling hier gekomen. Ik woon al negen jaar in Nederland. En oh. ik heb nooit problemen met mensen gehad. Gast gaat alleen over stofzuigen. En hij, en hij zegt. Ik heb last van de buurvrouw. Die zingt s'avonds vals karaoke. Volgens zijn buren is hij de enige die daar last van heeft. En waarschijnlijk. Moet hij misschien wel uh, in, naar een ander uh, complex uh, verhuizen? Ga je helemaal terug naar het, naar het punt. Hij hey, s'nachts, nachts omdat de stroom goedkoop is. Ja, en dan, dan, dan, denk... ja dan hoort iedereen het juist. Ik, ja. ik zou denken, neem een stofzuiger op een accu en laat die uh, stofzuiger oh, overdag stof. op. En... Oh, wat denk je dat die stofzuiger kostte? Oh. Ja, maar jij hebt er echt een hele dure stofzuiger. Nou. Die, die heb ik ook in mijn handen gehad. Zo, die stofzuiger. Lekker, joh. Ja? Zo, echt, man. Zo'n stilstofzuiger, Echt voor 600 euro. Ja. Hoeveel? Ja. Mooi weekend. Mooi weekend. Mooi weekend.